Een helikopter gaat vanochtend bekijken of er nog brandjes woeden in het natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe. Gisteravond laat had de brandweer het vuur onder controle, maar het is nog niet overal gedoofd. De brand in het Hoogveengebied Vochteloweveen brak gisterochtend uit. Zeker één vierkante kilometer is afgebrand.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 In Californië is ophef ontstaan over een rechter die uitspraak heeft gedaan over het homohuwelijk. Vorig jaar besliste een rechtbank daar dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. Maar nu heeft een van die rechters gezegd dat hij homo is. De tegenstanders van het homohuwelijk vinden daarom dat hij niet objectief heeft kunnen oordelen. Het weer, het wordt vrij zonnig, maar in de middag ontstaan wel wat stapelwolken. Maxima tussen 14 graden op de wadden en 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensse. Goedemorgen op deze dinsdag 26 april. Marcel heeft nog een derde paasdag. U zult het met mij moeten doen. Goedemorgen. Amerika heeft zijn burgers in Syrië opgeroepen... het land snel te verlaten. We zoomen vanochtend in op het land. We roepen om een internationale veroordeling van het geweld... tegen de burgerbevolking in Syrië. neemt toe na een bloedig weekend. De vraag is alleen of het gaat gebeuren. En Libië, interessante ontwikkeling vanuit Italië... waar Berlusconi nog niet zo heel lang geleden toch bevriend met Gaddafi... gaat meedoen met de luchtaanvallen op Libië. In eigen land was het vooral spannend natuurlijk in Drenthe... waar een vierkante kilometer natuurgebied is afgebrand... en dier en natuur het heeft moeten ontgelden. We zijn er vanochtend te kijken of de branden gedoofd zijn. Ik weet niet hoe u de paasdagen heeft doorgebracht. Vele Nederlanders gingen lekker weg in eigen land... en dat heeft een hoop geld opgebracht. We zullen vanochtend maar eens kijken hoe het ervoor staat... bij de strandtenten en de campings bij Castricum. Verder... Het huwelijk, nog vier dagen, dan trouwen William eh, en Kate. Ondertussen maakt de Britse politie zich zorgen... over de acties van Londense anarchisten... die het huwelijk zouden willen verstoren. Nou, dat en nog veel meer in het Radio 1 journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet? Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de kerncentrale van Tsjernobyl ontplofte. In Oekraïne is de ramp herdacht met een speciale kerkdienst... waar de klok 25 keer is gelaat. Een oud werknemer was ook aanwezig bij de herdenking. Hij vindt het nog steeds moeilijk om over de gebeurtenis te praten. Er zijn geen zo'n In Japan daar, daar, daar, is een natuurlijke catastrofe. Men schat dat er tussen de 10 en 100.000 mensen zijn overleden als gevolg van de ramp. Gisteren protesteerden duizenden mensen in Duitsland tegen het gebruik van kernenergie. Die discussie is weer opgeleid na het ongeluk met de kerncentrale in het Japanse Fukushima. Volgens de tegenstanders zijn kerncentrales levensgevaarlijk en worden burgers 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl nog steeds voorgelogen over veiligheid. Het moet nu eindelijk schluss zijn met deze lügen van de sichere atomkraftwerken. We weten allemaal dat zelfs de neuesten van 17 die het nog in Deutschland nog gefährlich zijn. De Russische president Medvedev wil meer openheid bij kernrampen. Volgens hem moeten er lessen worden getrokken uit de kernramp in Tsjernobyl. Vandaag brengt hij samen met de Oekraïnse premier een bezoek aan de kerncentrale. Het lijkt erop dat de brand in het natuurgebied bij Boversmilde in Drenthe onder controle is. Afgelopen nacht kon er niet geblust worden vanwege de duisternis. Wel werd de brand in de gaten gehouden. De brandweer heeft gisteren de hele dag geprobeerd de natuurbrand onder controle te krijgen. Vandaag gaan ze met een nieuwe ploeg opnieuw blussen. Dat is een woordvoerder van de brandweer. We gaan zorgen dat ze om de zoveel tijd worden afgelost. Dat kan ook niet anders. Eén keer houden we het op, dan is het gewoon op. Dus dat houden we keurig bij, hoe lang ze aan het werk zijn. En dan gaan we weer frisse mensen erop zetten. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Politie en brandweer doen nog onderzoek. Dan naar Syrië. De Regering treedt hard op tegen betogers in de stad Dara. Met onder meer tanks proberen de autoriteiten het volksprotest de kop in te drukken. En daarbij zijn volgens ooggetuigen tientallen doden gevallen, zegt een verslaggever van Al Jazeera. We know more troops have been heading towards Dara. There were reports of some firing along the border near Dara, because Dara is a town along the border with Jordan. Most phone lines, all phone lines, whether mobile or land. Has been cut off. The network is down. De onrust in Daraa kreeg navolging. In heel Syrië zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het regime van Assad. Wat we weten is dat in een paar of cities in Syria elsewhere, there were a couple of protests in solidarity with Daraa, trying to get attention of the government to relieve Daraa. This is wat mensen denken. thinking, including a women protest in een in an area called Daraa. It's near Damascus.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 Amerikanen eisen dat de Syrische regering het geweld tegen haar burgers stopt en zo snel mogelijk met hervormingen komt. We kijken zeker naar different verschillende manieren om de Syrische regering duidelijk te maken hoe afschuwelijk we vinden dit gedrag en om hen te encourage zowel door het we have onze mening tegenover het geweld, maar ook door andere manieren om het geweld te stoppen en te gaan voor serieuze hervormingen. En vanuit Europa is er ook verzet. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk willen dat de VN-veiligheidsraad... het geweld in Syrië tegen de betogers veroordeelt. De politie in Amerikaanse staat New Mexico heeft de inzittende van een klein vliegtuigje dat zondag neerstortte in een meer... nog altijd niet gevonden. Het toestel zelf is ook nog zoek. Wel zijn tientallen pakketjes cocaïne in het water gevonden... Volgens de politie kunnen ze het vliegtuig niet vinden omdat het te diep in het meer ligt. En ook is het niet zeker of de inzittenden nog in het wrak zitten. De politie gaat nu met geavanceerde sonarapparatuur op zoek naar het vliegtuigje. Vorige week maakte minister Gert Leers bekend... dat de Afghaanse Sahar in Nederland mag blijven... omdat ze te verwesterd zou zijn. Hoeveel meisjes voldoen aan die criteria? Een Afghaans meisje dat uitgezet dreigt te worden... vertelde bij Pauw en Witteman dat het voor haar onduidelijk is... wat minister Leers bedoelt met verwesterd. Ze gaan kijken hoe verwesterd je bent geworden. Maar ik vraag me af, hoe gaan ze dat bekijken? Hoe ja. kunnen ze nou erachter komen hoe verwesterd je bent geworden? Minister Leers antwoordde dat hij de zorgen van de Afghaanse meisjes in Nederland goed begrijpt. Omdat ze hier al zo lang zijn, kun je je afvragen of het nog te rechtvaardiger zou zijn om van ze te vragen terug te gaan en zich aan te passen. En dat is nu aan de orde. Daarvan heb ik gezegd dat wil ik onderzocht hebben. En daar heb ik een ansichtbericht over gekregen. Dat ansichtbericht is voor mij aanleiding geweest om te zeggen: nou, je kunt dat niet van iedereen verwachten. Maar volgens leers komt niet elk verwesterd afgaans meisje dan weer in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Daarnaast spelen ook nog andere omstandigheden. He, bijvoorbeeld, deze meisjes spreken allemaal goed Nederlands, hoor ik. Maar er zijn er ook bij die nog steeds geen Nederlands spreken. Er zijn er bij die in een gezinzaam leven... waarin, bij wijze van spreken, de Afghaanse gewoontes nog steeds aan de orde zijn. Nou, dat moet allemaal individueel getoetst worden. Leers beloofde de meisjes dat ze binnen een paar weken te horen krijgen... of ze mogen blijven. En woensdag, morgen dus, is er een debat over de kwestie in de Kamer. Een stunt in het Engelse stadje Kent is uh, niet helemaal goed gegaan. Een man van 23 kwam om het leven nadat hij de lucht in werd geschoten als menselijke kanonskogel. Het vangnet ving hem niet op, zegt de politie. It appears that the net that uh, the human cannonball was landing in actually gave way. We don't know the reason for that giving way at the moment. That's what the investigation is trying to uh, determine. Het ongeluk gebeurde gistermiddag onder het oog van veel getuigen. Volgens een politiewoordvoerder besefte niet iedereen wat er nou aan de hand was. There were a lot of public here. Um, the area where the accident occurred um, was in view of the public. And they saw what happened. But of course, uh, it was low down in the field, so not everybody was completely aware of the significance of his injuries at the time. De show werd daarna meteen stilgelegd. De stunt show voert al twintig jaar deze stunt uit in Groot-Brittannië... tot nu toe zonder probleem. De voltallige wereldpers is momenteel in Londen... om verslag te doen van het huwelijk tussen William en Kate... aanstaande vrijdag. Royalty-verslaggever Jenny Bond van de BBC... is verrast door die enorme aandacht van de media. I've been struck by how enormous the media interest is, actually. The, the media village over here is huge. It's bigger than anything I've seen in 20 years of reporting, so that's sensational. Um, I've also been monitoring reports from around the world, from Australia, from India, from Africa, from Asia, from everywhere you can think of, there is interest in this wedding. Het komt overal vandaan dus. Voor gokbedrijven is het huwelijk van Kate en William een manier om geld te verdienen. Gokkers kunnen geld inzetten op de mogelijkheid dat Kate zich op het allerlaatste moment bedenkt. Of dat Prins Philip in slaap valt tijdens de ceremonie. Wel dat is een van de boekmakers. We're taking bets on Prins Philip to fall asleep during the service. We're also taking bets on whether William will wear spectacles during the wedding. And we're also taking bets on whether Kate will jilt William at the altar. Of dat William dus een bril draagt tijdens de ceremonie, u hoort het. Um, het gokbedrijf keert 100 pond uit voor elke ingezette pond... wanneer William een blauwtje loopt bij het altaar. Vrijdag is de uitslag. Miljardair Donald Trump heeft zijn pijlen gericht op Obama. In een interview zegt Trump dat de president een slechte student was vroeger. Hij is een slechte student. Hij into naar top, top school. Hij into naar Harvard, top, top, top school. Hij is een slechte student. Hoe this happen? Trump heeft ook kritiek op de manier hoe Obama de strijd in Libië aanpakt. Obama said, oh, the Arab League is in favor. He's all happy, like an idiot. The Arab League, is jumping up and down. The Arab League is in favor of us taking out Gaddafi. And I actually said, the only way I'd go into Libya is if we get the oil. I'm old-fashioned. You know, when you win a war, it's like to the victor belong the spoils.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 En Trump wil dus graag bij de volgende presidentsverkiezingen het presidentschap van Obama overnemen. We even naar de beurzen. Niet veel beweging op Wall Street gisteren. De Dow Jones sloot twee tiende procent lager. Nasdaq deed hetzelfde, maar dan in de plus. Het gesprek van de dag op de beursvloer was het Amerikaanse concern Kimberly Clark, dat zijn winstverwachting naar beneden bijstelde. Kimberly Clark produceert onder meer luiers en papieren zakdoekjes. De beurzen in Azië zijn al open. De Nikkei staat momenteel op een procentverlies.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 13 minuten over 6. Op dit moment praat Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Joop van der Ende... met Sylvester Stallone over het ontwikkelen van de musical Rocky. Stallone wil al heel lang een musicalversie van zijn succesrol. Maar tot nu toe zijn alle gesprekken erover op niets uitgelopen. Ook uh, nu zijn de gesprekken nog maar in een verkennend stadium. Maar er zijn al wel proeflezingen geweest. En het script wordt dus nog wat uitgediept op dit moment. of the Tiger van uh, Survivor. Voor uh, überhaupt een Rocky the Music op de planken staat, zal het nog wel uh, twee tot drie jaar duren. Zo is de verwachting. Maar er wordt in ieder geval gesproken met het nieuwshoekbedrijf van Joop van den Ende. Het is uh, 16 minuten over zes. Wij gaan naar Mark-Robin Visser. Uh, Mark-Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het klinkt een enorm uh, mobiel geluid door jouw uh, lijn heen. Ben jij dat? Is dat zo? Ja. Ben ik dat? Dat was een onbehoorlijke vraag eigenlijk zo op de vroege morgen. <lacht> nou, dit klinkt al veel beter. Maar waar ben jij eigenlijk? Wil ik mijn mobiel even in de struik ja, ver, werpen? Ja, werpen maar ver van je. <lacht> goed. Waar ben je? Gaat het nu zo? Ja, ja, dat is beter. Dan moet je eens luisteren. Ik ben hier niet alleen, zeg. Behalve mijn uh, mobiele telefoon hoor je hier... als je goed luistert ook een heleboel andere beesten. Hoor je dat? Ja. Als je nou nog even heel goed doorluistert... maar dan weet ik niet zeker of je dat ook kan horen... dan kan je hier ook gewoon mensen horen snurken. Even proberen of ik dat even iets dichterbij... Dit is wel heel onbehoorlijk wat ik nu doe. En dit zijn gewoon privéplaatsen. Ja. Nee, ik doe het niet. Nee, zeg, dit is nou, grote genade voor woorden. Misschien zijn het wel heel, heel ander soort geluiden... dan denk ik ja. dat het gesnurk is, maar dan is het dat... Altijd... Zeg, ik heb maar gewoon eens even met de natte vinger een camping uitgekozen. Waar ze heel blij zijn met het afgelopen weekend. En ik kan je vertellen, het was niet moeilijk. We waren overal van harte welkom, want de hele Nederlandse recreatie-industrie is ontzettend blij met wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Ik ben zelf ook heel erg blij met de afgelopen dagen. Ik hoop jij ook. Ja, het was heel hier... leuk. Nog iets leuks Luc. gedaan? Ik heb uh, in mijn hangmat gehangen, ja. buiten, in de tuin. Oh, wat geweldig. Ja, dat was zaag. Maar heb je ook nog wat bijgedragen? heb je ook nog wat bijgedragen aan die 750 miljoen... die we uh, met z'n allen over de balk gesmeten hebben. U bedoelt uh, bijvoorbeeld aan het strand? Bijvoorbeeld ja, aan een nee. ijsje of uh, iets anders recreatiefs. Ik heb zelf mijn geld naar het buitenland gebracht, ik zal het eerlijk zeggen. Het is Waar niet anders, daar was Waar het, het ook leuk trouwens. Ik was in Spanje, nou mm. dan kunnen ze het wel gebruiken hoor. Maar goed, in Nederland. dus 750 miljoen euro hebben we met z'n allen uitgegeven. Het is ook maar naar hoe je ernaar kijkt. Uh, dat heeft het ook opgebracht of het heeft het gekost. Daar kan je verschillend over denken. In ieder geval hier in Castricum, campinggeversduin, zijn ze ontzettend blij. De meeste mensen slapen nog. We gaan straks de day after, de Pasen, de schade hier eens uh, even opnemen... voor zover er sprake is van schade. Er moet in ieder geval veel opgeruimd worden. En ik heb me door de campingbeheerder laten vertellen... dat vooral het sanitair erg geleden heeft. <lacht> Daar wil ik graag meer van weten. <lacht> ja, <lacht> Voorlopig eerst nog maar even de vogeltjes en een klein beetje snurkgeluidjes. Ja, en doe Sst, maar tot straks. Ja. Doe voorzichtig een tent open straks. En dan hoor ik wel wat ja, je gevonden. Heel, heel tot zacht zo. Zacht. Ja. Goed. Marco Robin Visser dus kijkt wat het heeft opgebracht aan schade en inkomsten daar in Kastrikken. Het huwelijk. Over vier dagen is het zover. Dan trouwt prins William met zijn Kate. Nou, de politie in Londen maakt zich zorgen over acties van anarchisten. Um, en zal er alles aan doen om ze tegen te houden. Correspondent Arjen van der Horst zocht deze anarchisten eens op. De Britse anarchisten en de koninklijke familie, ja, dat zijn niet al te beste vrienden. Dat weten we al sinds de jaren 70. God, the queen, the God save the Queen, een fascistisch regime, zongen de Pistols toen al. Anno 2011 is de houding van die anarchisten weinig veranderd. She ain't no human being. Maar hier in het hoofdkwartier van de Whitechapel Anarchist... een van de grootste anarchistengroepen in Oost-Londen... Ja, geen koortsachtige activiteit. En je zou juist verwachten ja, dat ze de boel stevig zouden verstoren tijdens het huwelijk. Maar Gwaine, een van de leiders van de anarchisten hier, heeft er weinig zin in. Ja, monarchie is niet het hoofddoel van deze anarchisten, maar wel natuurlijk onderdeel... Van datzelfde systeem waar ze vechten, it is part of the system we hate. It's a kind of part of the system that seems to be the most uh, hard, hardest to shake off. Ja, en ze zeggen, het is een hardnekkig onderdeel van het systeem. Het is er eigenlijk onmogelijk ze weg te krijgen. She seems to keep many because it one of the main arguments we have in this country to keep it is it's good for tourism. Well Versailles seems to do all right in tourism. I say off with their heads. Je hoort vaak argumenten, hè, de monarchie is goed voor het toerisme. Maar ja, ga naar Frankrijk, ga naar Versailles. Dat is ook goed voor toerisme, maar daar heb je geen uh, koning of koningin voor nodig. Dus kop eraf, zegt Queen. It's only at times like this when we're nearing to the time of a royal wedding where we have to watch this bizarre spectacle, these two boring, ugly-looking people chaining themselves to one another. Ja, en waarom zouden we naar dit rare, bizarre huwelijk van twee lelijke en ja nogal saaie mensen moeten kijken? En dit zijn wel de momenten dat uh, de woede opbollt en dat ze ook weer de straat op gaan. Want hoe gaan jullie nu protesteren tegen dit aanstaande huwelijk? How are you going to protest against the upcoming royal wedding? Uh, personally, on the day of this royal wedding, I'm not going to really be going out protesting. Ja, eigenlijk gaan ze niet zoveel doen op de dag van het huwelijk zelf. The British press has become very hysterical... Er zijn wel heel veel verhalen verschenen in de Britse media over dat er uh, 10.000, misschien wel 15.000 anarchisten gaan proberen het koninklijk huwelijk te ontregelen. Dat gaat niet gebeuren. Um, obviously it's all nonsense. It's not happen. Uh, dit is een foto van het huwelijk van Beatrix. 66 grote rookwolken achter de koets. Great photo. It looks like a hilarious day out. Um, on the nah, for our uh, wedding. Nah, I don't really see it happening. Ja, het zou prachtig zijn als het zou gebeuren, maar niet waarschijnlijk. Want er zijn misschien wel een paar uh, gekken die het gaan proberen, maar die worden zo op de huid gezeten door de politie, die zal massaal aanwezig zijn elke vorm van protest zal meteen de kop ingedrukt worden the police um, on the day they have snatch squads snipers exhibit dogs vans everywhere any group of protesters will be completely outnumbered and unable to do anything other than get themselves arrested dus ja waarom zouden we de moeite nemen we kunnen beter onze energie sparen voor belangrijke momenten bijvoorbeeld als de bezuinigingen echt voelbaar worden in het land um, i think it's better for maybe british anarchists to save their energy from More fun days, which will be up and coming as the cuts go in. Save your energy and save your kind of a criminal record for them. Ja, en dan is het beter om je energie te bewaren. Misschien je strafblad even ook te sparen. Want dat zijn de dagen die echt belangrijk zijn. Nou, de politie in Londen is in uh, ieder geval uh, op zijn hoede voor deze anarchisten. Nog vier dagen, dan is het zover dan trouwen. William en Kate. Iets anders, jonge startende ondernemers kunnen maar moeilijk aan geld komen. De banken geven door strenge regels vaak niet thuis. Er komen steeds meer netwerken van particuliere investeerders... ook wel business angels genoemd. En behalve geld bieden zij vooral ervaring, kennis van zaken en allerlei contacten. Nou, bij Business Angel Network Nederland zijn zo'n 2500 zakenlieden... inmiddels aangesloten die beginnende ondernemers wel willen helpen verslaggever Jeroen gaat in gesprek met de voorzitter... van de BAN-Nederlands, zoals het heet, Harry Helwegen. In BAN zit een A, de A van Angels. Ja, dat Angels, dat slaat erop dat zij eigenlijk worden gezien... als reddende engelen voor de ondernemer. En daar komt die naam eigenlijk vandaan. Wie zijn het, die Angels? Business Angels zijn over het algemeen oud-ondernemers... die hun bedrijf hebben verkocht, hebben gecashed... En een deel van dat bedrag schermen ze af om daarmee jonge ondernemers... of net gestarte ondernemers te helpen om hun bedrijf verder te brengen. Waarom doen ze dat? Ik denk het niet dat ze dat leuk vinden. Want de fun factor is natuurlijk wel heel belangrijk. Een ondernemer, ja, dat, dat, dat ben je natuurlijk toch wel je hele leven. Dat stopt niet op je 65e. En het leuke is dat ze op deze manier wel nog kunnen blijven ondernemen. Want het is zo dat een business angel niet alleen geld geeft... Maar hij wil daarnaast ook coachen. Als een soort vaderfiguur, wil hij voor de jonge ondernemer... hem helpen, steunen, zijn netwerk inschakelen... zijn know-how inschakelen, zijn ervaring inbrengen. Die combinatie ja, is er altijd. Die zeggenschap, dat krijgt hij ervoor terug. Zeggenschap, juist, want uh, hij neemt altijd een minderheidsbelang. Maar dat heeft niets met de zeggenschap te maken. Hij wil wel in een aantal belangrijke besluiten gekend worden neemt niet weg dat hij vindt dat de ondernemer... altijd natuurlijk in de bestuurderstoel zit. Hij is de ondernemer, hij is de eigenaar van het bedrijf. Dus hij moet wel altijd natuurlijk uiteindelijk de zaak regelen. Waarin verschilt een angel nou van een bank? Een bank geeft over het algemeen juist een lening. En een bank financiert alleen op zekerheden. Dus heeft hij een huis of heeft hij andere zaken... of kan iemand voor een borgen staan... We weten dat een starter die heeft dat meestal niet heeft. Die heeft nog geen huis uh, of, of andere uh, dingen. En dat is ook het grote probleem... waardoor banken uh, uh, weinig of niet in starters investeren. En daar uh, is ook dan de taak van de, van de business angel... om, dat, om die leemte zeg maar, uh, te vullen. Wat is nou het uh, gemiddelde bedrag... dat in zo'n uh, beginnend bedrijf wordt gestopt? Zo tussen de, de 50.000 en, en de nou, zeg maar 5 ton ongeveer... Als een bedrijf een wat groter bedrag nodig heeft... ik noem iets van drie ton bijvoorbeeld... dat, ze, dat drie business eens bij elkaar zeggen... weet je wat, we doen ieder een ton... spreiden we weer ons risico. Merken jullie dat uh, banken nog zeer terughoudend zijn? Banken zijn inderdaad zeer terughoudend. Uh, we moeten het ook niet, niet, niet overdrijven, denk ik. Want banken uh, doen toch wel uh, financiering op dit ogenblik. Maar dan moet de propositie gewoon goed zijn. Er moeten goede plannen zijn. Ziet u veel slechte plannen? Het moeten goede plannen zijn inderdaad en uh, helaas moet ik zeggen dat, dat uh, uh, als je ziet wat uh, aan plannen wordt ingediend bij de verschillende netwerken uh, die lid zijn van BAN Nederland... dan moet je constateren dat uh, zo'n zo 80, 90 procent van die plannen uh, helaas uh, het papier waarop ze gedrukt zijn, echt niet waard zijn. Zijn die echt heel slecht? Nou, je hebt daar verschillende gradaties in. Maar eh, wat je heel veel ziet, is dat het niet goed doordacht is. Eh, niet realistisch. Eh, slecht doorgerekend. Eh, of, eh, wat ook nog wel eens keer gebeurt, dat eh, iemand eh, zegt van... Eh, ja, maar ik wil wel eh, een mooie BMW rijden. En ik wil, ja, ik wil natuurlijk wel een eh, ton aan salaris hebben. En dat soort dingen. Die, die denken dat het een soort baan is als je ondernemer wordt. Nou, dat is het zeker niet. En zelfs een angel stapt daar dan niet in. Nee, zo gek is die angel dan, uh, dan ook wel niet. Uh, het, uh, het zijn natuurlijk wel zakelijke angels. En uh, ik heb wel eens een keer de opmerking gekregen: ja, een engel die vraagt tot niks voor terug. Nou, deze vraagt natuurlijk wel degelijk wat voor terug. Als hij aan zijn trekken komt, dan komt de ondernemer ook uh, aan zijn trekken. En die was daar nooit gekomen zonder de hulp van die business angel. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Het hebben over hockey. De mannen van Oranje-Zwart hebben namelijk de halve finales bereikt van de Euro-Hockey League. In de penalty shootout, zoals het heet, waren ze te sterk voor Bloemendaal. Betekent dat Oranje-Zwart-speler Jeroen Delme nog kans maakt op de enige prijs die hij nog nooit gewonnen heeft.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 En uh, ja, het is jammer dat ze bijvoorbeeld zo'n video-referral niet, niet geven... omdat ze het niet gehoord hebben. Ja, het is gewoon een hele duidelijke, duidelijke strafcorner. Ja, goed, er zijn dingen die dan niet mee zitten. Nou, daar heb je mee, uh, mee te doen. En uh, ja, dan heb je de kans om een shoot af te maken. Maar lukt niet. Dat is jammer. Helaas voor Loermedaal. Oranje-zwart speelt nu op 11 juni in de halve finale tegen... ook een Nederlandse club, HGC. Ook bij de vrouwen staan twee Nederlandse teams in de halve finales. Den Bos rolde het Spaanse Terrassa op met... 10-0, maar liefst. En Lara klopte het Duitse Ulenhorstad met 5-1. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor het tweede jaar op rijden de grote prijs van Nederland gewonnen. 16-jarige Brabander was in beide manches veel te sterk voor de concurrentie. Toch heeft Herlings het zwaar gehad. Ja, ik stel stik en stik en pot. Het was zo zwaar. Ik had nog een grote valpartij de eerste, uh, eerste ronde. En meteen terug de motor op. En 25 uh, minuten lang gepusht, gepusht, gepusht. En daar heb ik gewoon de laatste 10 minuten gewoon rustig uitgereden. En ik lag toch al zo ver voor dat ik toch druk maar had. En uh, ja, maar ik ben zeer tevreden over het, uh, over het rijden. Herling staat nu tweede in de stand om de wereldtitel. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De VS roept zijn burgers op Syrië zo snel mogelijk te verlaten. Ook wordt een deel van het ambassadepersoneel teruggeroepen. Gisteren maakt het Syrische leger met geweld een einde aan de protesten in de stad Dara. Daarbij vielen zeker elf doden. In Oekraïne zijn de herdenkingen begonnen van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Vandaag 25 jaar geleden. In de hoofdstad Kiev is vannacht een speciale kerkdienst gehouden. De explosie in de centrale en de gevolgen daarvan kosten tienduizenden mensen het leven. Een helikopter gaat vanochtend kijken of er nog brandjes woeden in het natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe. Gisteravond laat had de brand weer het vuur onder controle, maar het is nog niet overal gedoofd. En in Sri Lanka zijn in de laatste vijf maanden van de burgeroorlog tienduizenden burgers omgekomen. Mogelijk door oorlogsmisdaden, Dat zegt een VN-onderzoekscommissie. Zowel het regeringsleger als de Tamil-rebellen zouden burgers hebben gedood. Twee jaar geleden kwam er een eind aan die burgeroorlog die 25 jaar heeft geduurd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na nou, een aantal zomerse dagen worden het de komende dagen wat frisser... en daarnaast neemt ook de kans op een bui toe. Nou, op dit moment is het helder en de temperatuur die loopt uiteen... van 5 graden in het noordoosten tot 10 in het westen. Nou, vanochtend is het verder zonnig en dat geldt ook voor vanmiddag. Maar later vanmiddag ontstaan in het oosten toch een paar stapelwolkjes. En de middagtemperatuur die ligt een stuk lager dan we de afgelopen dagen hebben gezien. 14 graden op de wadden tot een graad of 21 in het binnenland. Er staat eerst een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dat geldt voor vanochtend. Maar vanmiddag neemt de wind toe naar matig aan zee vrij krachtig. Dan vanavond en vannacht. Die verlopen eigenlijk vrij helder. En het koelt ook flink af. De minima die komen uit tussen 3 en 7 graden. Morgen woensdag is het eerst zonnig. Maar overdag raakt het wel wat meer bewolkt. En later is in het zuidoosten ook kans op een enkele bui. Het wordt nog maar 13 tot 17 graden.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 Kijk maar op bing.nl. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? Eymoor lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Eymoor, de specialist in ICT-ketenbewaking. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal We gaan naar Syrië, want de hele wereld kijkt bezorgd naar de ontwikkelingen in het land. Waar president Bashar al-Assad vastbesloten lijkt om ieder protest in de kiem te smoren. Gisteren nam het Syrische leger met veel geweld de zuidelijke stad Dara in. Volgens ooggetuigen zouden daarbij minstens elf mensen om het leven zijn gekomen. Ja, het begon allemaal half maart in Daraa... met de arrestatie en marteling van een aantal tieners... die anti-regeringsleuzen op een muur hadden geschilderd. Vijf weken later zijn er al meer dan 350 mensen gedood... verspreid over het land. God is groot. Weg met president Bashar. Zien en horen we op een van de vele filmpjes... die op websites worden gezet. De protesten worden er al maar krachtiger op. Het ingrijpen van Assad en zijn militairen gewelddadiger. Geen middel lijkt meer geschuwd sinds de tanks gisteren daaraan binnenrolden. Angst beheerst de inwoners. De soldaten zeiden, we komen naar de straten van Daraa. We maken de mensen in Daraa dood, roept de vrouw uit. Het harde militaire ingrijpen wordt gezien als een ultieme poging van president Assad... om mensen te intimideren en een voorbeeld te stellen voor de rest van het land. De chef van nieuwsgender Al Arabiya in Washington, Hisham Melhem... zegt dat Assad nergens voor terugdijnt. Hij is niet een reformer, hij is een autocrat. Hij is willing om zijn his te by using whatever means possible including merciless firepower against his own people he is doing to today wat Gaddafi heeft gedaan met Misrata en andere steden. Als Gaddafi dat deed, de wereld, inclusief Assad, States, doet met zijn burgers he hetzelfde als Gaddafi in Misrata in the doet. En Gaddafi werd toen door de hele wereld afgeschreven. Het Syrische regime moet ook buitenspel worden gezet. Dit regime moet geïsoleerd worden van alle internationale fora. Dit regime moet zijn, uh, leiders moeten worden geïsoleerd in termen van het opleggen uh, van sancties op hen. En ik denk dat uh, uh, de Verenigde Staten moeten zijn. Over de lage legitimiteit van dit regime... ...dat de politiek van engagement met dit regime... Has Assad en zijn mensen moeten worden getroffen door sancties... ...en Amerika moet duidelijk maken dat hun tijd voorbij is... ...zegt de Arabische journalist Melham. Maar Amerika is vooralsnog uiterst voorzichtig. Bij monden van woordvoerder Carney zegt het Witte Huis... ...dat er gezocht wordt naar mogelijkheden... ...om de Syrische regering duidelijk te maken... ...hoezeer we dit optreden verafschuwen. Make clear to the Syrië government how appalling we vinden dit verhaal to be. En to encourage them, both by speaking out against it, but in other means to stop the violence. Middelen om het geweld te stoppen. Maar wat die precies moeten zijn, wordt niet duidelijk. Ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken laat te weinig zien, zegt CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel.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 door te pleiten voor een VN-veiligheidsraadresolutie. Verwacht wordt dat de VN vandaag nog met een verklaring komt over Syrië. Dat zou dan een veroordeling zijn van het geweld tegen de burgerbevolking. We houden u uiteraard op de hoogte in de loop van de ochtend... over het nieuws dat nog uit Syrië komt. En we praten er ook over verder, doen we met Maurits Berger. Hij is hoogleraar Islam aan de Universiteit van Leiden... en verbonden aan het instituut Klingendaal. De beste springruiters van Nederland kwamen afgelopen weekend in actie... tijdens het NK in Mierlo. Het was de start van een belangrijk seizoen. De ploeg van bondscoach Rob Eerens moet zich nog plaatsen... voor de Olympische Spelen. Dat kan later dit jaar tijdens het EK in Madrid in Spanje. Dus was het Nederlandse kampioenschap een mooi moment... om de balans eens op te maken. Een reportage van Edwin Cornelissen. Iets ja, zo heel kort was hij niet. Nee, maar wel gelijk gesloten. En dan ga je hier buiten naar buiten. Voorafgaand aan de wedstrijd zien we de ruiters over het parcours lopen. Meneer, wat zijn ze aan het doen? Die zijn nou aan het kijken, zeg maar, het parcours te verkennen, als het ware. Stappen tellen, Stappen, zie ik, Onder andere ook. En uh, kijken dat de balken en alles goed ligt. Dat ze niet op scherp liggen. Ja, ja, ja. Dus gewoon de algemene controle, zeg maar. Iets slinger erin, ja. vier. En dan de laatste lijn op zeven. Aan zeven. We kijken dat je niet te veel inschiet, want dit is een beetje kort tussen. Ja. Op het NK zijn er de bekende namen. Mark Rotshaven. We gaan naar Archerding Horen...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 Uiteraard. Uh, dus is het altijd mooi als je met een nieuw paard uh, uh, weer in de kijker kan rijden. Uh, uiteraard uh, heb ik mijn toppaard BMC van Guns van Simon. Uh, die liep hier niet, want die loopt uh, komende week de wereldbekerfinale in Leipzig. Dus uh, dan is het heel mooi als je met je, je nieuwe uh, aankomende paard uh, Nederlands kampioen kunt worden. Dat geeft uh, veel vertrouwen voor uh, de komende anderhalf jaar om, je, om, in, om, je, om de strijd aan te gaan om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ben Schreuder? De nummer drie van dit NK. Waar staat het springen op dit moment, is jouw inschatting? Oh, ik denk dat wij in Nederland op een heel hoog niveau zitten. Vooral omdat nou een paar mensen die aan de top meereden nou op dit kampioenschap... Uh, met jonge paarden rijden, wat veel belovend zijn, denk ik. En uh, ja, dat is toch goed dat die, dat die zich op zo'n kampioenschap... hier nu al uh, van de goede kant laten zien. Nou mensen, dat applaus was mooi. Dat was enthousiast, maar dat kan nog een tikkeltje waarder...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 Nou, ze hebben er zin in, daar in Milo. Het is twaalf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal van Milo naar Mexico. De oorlog van de Mexicaanse regering tegen de drugskartels. Levert steeds meer geweld op, in plaats van minder. De narco's bevechten elkaar om elk stukje territorium Ze hebben grote delen van Mexico inmiddels onleefbaar gemaakt. Vorig jaar werden in de massagraven van Mexico nog vooral de lichamen van migranten uit Midden-Amerika gevonden. Nu zijn het ook gewone Mexicaanse burgers die massaal in de clandestine grafkaarden worden gedumpt. Bijna dagelijks worden er massagraven gevonden met slachtoffers van de narco's. Fernando se ubicaron ocho fosas clandestinas. In dit bericht gaat het nog om acht graven met in totaal 59 lichamen. In, 59 fallecidos. in de deelstaat Tamaulipas, Tamaulipas, op de grens met de Verenigde Staten. En alleen al hier in het dorpje San Fernando is het aantal slachtoffers opgelopen tot 177. En wat blijkt? De doden in Mexico zijn al lang niet meer... leden van de rivaliserende drugskartels, maar gewone burgers. Buspassagiers, ontvoerd door de narco's om los geld te vragen aan hun families. En als het geld niet snel komt, worden ze vermoord. Soms hoort de familie ook helemaal niets, zoals deze moeder... Op 27 maart telefoneerde ze voor het laatst met haar zoon, die in de bus zat. Daarna hoorde ze niks meer. Nada wanhopig is ze en woedend op de corrupte autoriteiten die haar alleen maar afpoeieren. Net als deze ouders. Het lichaam van hun onschuldige zoon is wel gevonden, gemarteld en toegetateld. Samen met zes anderen zat hij in een busje. Een wegblokkade van gemaskerde en gewapende mannen... en toen ontvoerd door de narco's. Dit keer niet om de families af te persen... maar als een waarschuwing aan de burgers van Mexico. Dit gebeurt er met je als je inlichtingen geeft aan het leger. Dat was de geschreven boodschap die op hun lichamen was achtergelaten. Na vier jaar oorlog van het leger tegen de kartels en meer dan 35.000 doden zijn de mensen nu in opstand gekomen. Niet tegen de kartels, maar tegen de president en de corrupte overheid. de corruptie van de instituciones judiciales genera la van het crimen. De pugna's. De miserable Zij zijn de verantwoordelijken voor deze slachting van gewone burgers, zeggen de mensen. De leider van deze burgerbeweging is een beroemde dichter... die sinds de narcomoord op zijn zoon, begin deze maand, niet meer wil dichten. Rot op, president, zegt hij. Rot op, gouverneur. Bijvoorbeeld die van Taumalipas... ...die nog steeds volhoudt dat bij hem alles rustig is. Het zijn nu de mensen zelf die dit met hun mobieltjes filmen en twitteren. De, de, de, de schietpartijen. De lijken op de weg. De uitgebrande bussen. Correspondent Marion van Rooyen was dat. En zo dadelijk, de droogte, lange droogte, zorgt ook voor veel stof in de buitenlucht. Dat heeft u waarschijnlijk wel gemerkt op uw auto. Of autos gesproken, Wijnand Swaan. goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Hoe is dat de weg? Er nou, staat in totaal 50 kilometer aan file, niet ongebruikelijk. Wat opvalt zijn de files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afritten Rijssen en Lochem staat 9 kilometer. Is daar zojuist een ongeluk gebeurd. En ook een uh, ongeluk op de A32 van Heerenveen naar Meppel. En daardoor staat de file tussen Meppel en Knoop en Langhorst 2 kilometer. Wat wacht je nog? Dit is het NOS. Ja, dat een uh, redelijk normale ochtendspits. Maar veel mensen hebben toch een, uh, een dagje vrij vandaag, zo net na Pasen. Daarom uh, zitten we net iets onder het gemiddelde. Uh, uh, normaal gesproken staat er 180 kilometer aan file rond half negen. Nou, dat wordt het nu zo'n 150. Oké, okay, we gaan je horen, dan Tot later. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Mooi weer heeft dit uh, lange wind geleid tot toeristische recorddrukte. Niet eerder waren in Nederland zoveel mensen op stap tijdens de paasdagen. Even even maken. Robin Visser uh, maakt vanochtend de schade op. Heb je al een Tent opengemaakt, maar Robin. Nou ja, ik, het, mag, het, het mag nog gewoon niet. Ja, ik, het, is echt, het is hier nog doodstil, jong. Het is ongelooflijk in Kassikum. Ik had eigenlijk verwacht dat ik vooral al vaders in het washok tegen zou komen... die zo meteen naar hun werk gaan en dan de moeders en de kinderen hier achterlaten. En volgens Frank van Vucht van, van de camping hier is dat ook wel zo. Maar ze zijn er gewoon nog niet. Ze liggen nog te slapen. Ja, ze liggen inderdaad nog te slaaf. Niet zo hard. Ja, nee, inderdaad. Dus uh, ik denk dat ze een uh, geweldige paas hebben gehad. Ja. En ik denk dat ze denken van, nou, uh, mijn baas die kan nog wel even wachten. Ja. Nou, we gaan gewoon even nu naar de nacht wachten. Even kijken, want dat zijn mensen die gewoon de hele nacht uh, wakker gebleven zijn... om de boel hier uh, in de gaten te houden. Camping Geversduin in Castricum. Hoe was het hier? Nou, het was echt een topweekend. Ja. We zaten helemaal vol. En uh, nou ja, we hadden, als we nog een grotere camping hadden gehad, hadden we nog drie keer volgekund. Vertelt u eens, hoe, hoe groot is deze camping Hoeveel mensen waren hier? Nee, er waren er ruim 2.500 mensen op de camping. Ja. Nog even los van de, de, open, of de bezoekers zeg maar, die langskwamen. Ja. Dus ik denk dat we gauw toch 3.500 drie, mensen hier hebben gehad. 3.500 mensen. Oh, wacht, we komen nu bij het sanitair. Misschien dat we hier ook even... Want ik heb begrepen dat het sanitair bijzonder geleden heeft... Nou ja, bijzonder geleden. Kijk, Onder al die drukte. Je moet je voorstellen dat er heel veel mensen aan het douchen zijn. En... We even gaan kijken. Ja, tuurlijk. Even, even gluren in het sanitair. Hier in Kastrikum. Er is vast nog niemand hoor. Chemisch toilet om de hoek. Camerabewaking. Ja, klopt. Inderdaad. Wat een moderne ja, van de moderne camp van de buitenkant. Goedemorgen. Ik hoor nog geen, spetter, nog geen spettergeluiden. Nee, echt, iedereen uh, ligt heerlijk nog op zijn bedje. Dus ik denk uh, met een half uurtje zal het ongeveer iedereen wel weer... Uh... Ja, en, en, en, en, en moet het met muntjes of is dit uh, vrij uh, vrije uh, cultuur Nee, het, is, uh, het ziet er allemaal keurig uit in die zin. Uh, hier zitten de douches. Dus, uh, maar op dit moment zijn, uh, is niemand... Nee, maar bang. ik vroeg, moet dat met muntjes? Nee, hoeft niet met muntjes. Hoog je Hoog je met muntjes. Nou, dan ga ik straks ook even. Ja. Uh, laten we eventjes weer naar buiten gaan. Um, u bent de beheerder hier. Ja? De camping is niet van u. Dit is, dit is een camping van het waterleidingbedrijf. Ja, klopt inderdaad. Ze Zit dat? Zullen we even doorlopen? Ja. Ze hebben drie takken. Dus uh, enerzijds uh, verzorgen ze het water uh, in de Noord-Hollandse regio hier. Ja. En daarnaast uh, doen ze natuurbeheer. En uh, hebben ze uh, onder hoe de drie campings? Juist. En dit is, uh, geven ze daar iets er één van? Zeg, en voor u, 3500 uh, gasten in het Paasweekend, is bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Je kunt je Hoe was het vorig jaar bijvoorbeeld? Nou, vorig jaar viel paas natuurlijk ook een stuk vroeger. Ja. Dus toen was het ook een stuk minder druk. En zelfs twee jaar terug hadden we zelfs sneeuw. Dus uh, toen viel het in maart. Dus je kunt je voorstellen, de afgelopen dagen met dat uh, prachtige zon, 25 graden. Ja, dan is het gewoon echt uh, een gekke huis. Ja. Nou, ik stel voor dat alle mensen die hier nu op camping uh, geversduin in hun bedje naar de radio liggen te luisteren, nu hun tent of caravan uitkomen. <lacht> Want het is de hoogste tijd en het belooft weer een mooie dag te worden. Ja, absoluut. Nou, ik zie ze in één keer ook allemaal uh, uit de tent komen. Ze <lacht> gaan allemaal ritsen open. Nee hoor, luister. <lacht> het is hier echt nog heel erg stil. Maar ik gun het die mensen ook gewoon zo. U toch ook? Ja, absoluut. We gaan gewoon nog even. Nog heel even. En daarna zevenen. Echt hoor, dan gaan ze eruit. Ga je doen? Afgesproken. Tot zo. Heel goed. Tot Tot zo. We gaan het echt doen. Ja, echt waar. mark Robin Visser gaat uh, zich straks wagen aan het wakker maken... van de campinggassen daar in de uh, campinggeversduim. Nou, u heeft het vast al gezien op uw auto. Het ligt uh, nou overal. Op straat ook, op terrasstoelen en op de auto's. Geel stof. Arnold van Vliet van de Natuurkalender. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had al begrepen dat dat wel eens zand uit de woestijn zou kunnen zijn. Is dat nu ook het geval? Nee, het is toch echt allemaal uh, pollen... Uh, van wat er van de bomen en uh, de kruiden komt. Dat uh, is opmerkelijk, want ik heb mijn eigen auto even bekeken dit weekend. Er zit helemaal vol. Ja, echt. Overal zit het. Uh, zelfs als je de weg kijkt, vooral op de plek, uh, op het spoor waar de auto's uh, rijden. Uh, dat begint een beetje gelig uh, uit te slaan. En dat is allemaal van het pollen wat dus uh, op de grond uh, dwarrelt. En door uh, het gebrek aan uh, vocht en regen blijft het ook allemaal uh, liggen en spoelt het niet weg. Mm -hmm. En wat voor pollen zijn het? Van welke bomen? Um, het, heel veel tegelijk eigenlijk op dit moment. We, hebben nog steeds, uh, we zitten eigenlijk in het, na, uh, of het laatste gedeelte van het uh, berkenpollenseizoen. Mm -hmm. uh, um, dat is ook waar mensen flinke oorkelsklachten van kunnen krijgen. Maar we verwachten dat, op basis van de pollenplanner van Allegirader.nl, dat dat de komende dagen toch. Uh, ja, zo goed als over is. Maar je hebt ook nu allerlei eiken en beuken die uh, in bloei staan. En ook groot grote hoeveelheden pollen produceren. Um, dat is iets waar mensen trouwens minder uh, hooi van uh, kunnen ontwikkelen. Ja. nadeel is dat nu ook de grassen uh, in bloei gaan komen. En dat is voor de meeste hooi toch echt uh, heel vervelend. Ja, dus niet alleen je auto zit er vol mee, maar je kan er ook echt lijfelijk uh, last van, uh, van krijgen. Absoluut, ja. ja. Heeft u eerder... Zoveel pollen gezien, of in ieder geval zoveel meel stuifmeel van pollen? Nou, ik kan me niet herinneren. Nou is het geheugen voor dit soort dingen vaak, uh, vaak beperkt. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk wel heel bijzonder op dit moment. Uh, al heel lang droog, zeer droog. Uh, dus uh, vrijwel geen regen gehad. Zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Waardoor de, de bloeiontwikkeling heel snel gaat en heel veel bomen en, en kruiden tegelijkertijd in bloei staan. Ja, Ik zie het in mijn eigen tuin, alles schiet werkelijk omhoog hè? Het gaat ongelooflijk snel op dit moment. En, vocht is, lijkt nog niet echt beperkend te zijn, maar dat kan de komende uh, dagen en weken snel veranderen als er geen, uh, niet veel neerslag bij komt. Want dan houdt, uh, houdt die bloei op? Of remt hem af in ieder geval? Ja, door die, door die, door die, door die, door die gebrek aan vocht kan dat inderdaad op een gegeven moment uh, behoorlijk voor de gras, uh, gras een probleem voor uh, worden. Bijvoorbeeld. Omdat uh, ja, die planten groeien gewoon niet zo goed meer. Ja. Uh, je ziet aan de bermen dat die zo langzamerhand toch wat droger beginnen te worden. Uh, maar die bloei gaat heel erg snel en dat zie je ook vooral in de fruitbomen op dit moment. Uh, appelbomen die zijn zeer vroeg in bloei gekomen. Er uh, zijn twee jaar uh, geweest dat ze eerder in bloei kwamen in de afgelopen 55 jaar. Uh, en wat vooral heel opvallend is dat eigenlijk de volle bloei al geweest is. Als je kijkt bijvoorbeeld, uh, normaal gesproken komen appels zo 7 mei in bloei mm -hmm. in een gemiddeld jaar. Uh, en dit jaar hebben we de volle bloei al gehad, We zijn ze al bijna uitgebloeid. Dan uh, produceren die geen pollen, dus daar hebben we nog niet van dat gele stoflast van. Maar het geeft wel heel duidelijk aan hoe snel uh, die natuur op dit moment zich ontwikkelt. Is natuurlijk ook een beetje van slag wat dat betreft? Ja, dat zijn altijd woorden van uh, die we dan, uh, dan maar uit de kast halen van iets de natuur van slag. <laughs> of zijn ja, wij misschien een, een, een beetje bijzonder... verslag. Ja. Het zijn hele bijzondere omstandigheden en die natuur reageert er ook uh, uh, snel op. En ja, voor een bioloog is dat natuurlijk wel weer mooi om te zien. Heeft dat nog gevolgen in de, uh, verder verloop van bijvoorbeeld de zomer? Nou, op zich die snelle bloeien. Je zal ook zien dat er snelle uh, of eerdere vruchtenrijping zal optreden. Even uitgaande van de normale temperatuur de rest van de zomer. Uh, maar ik hoop toch wel dat er uh, nog flink wat regen gaat vallen. Al zullen veel mensen dit toch ook wel heel erg aangenaam weer vinden. Best wel, ja. De Arnold van Vliet. Dank. Arnold van Vliet is van de Natuurkalender en ook van de Natuurbericht.nl trouwens. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Bij mij Raymond Sireen. Goedemorgen. De Telegraaf maakt zich zorgen over de natuurbranden. De risico's erop worden steeds groter... terwijl de brandweer op dit moment niet goed is toegerust... op het bestrijden van meer natuurbranden tegelijk. Volgens natuurbranddeskundigen van Gulk... komt de brandweer in de problemen als er meer branden tegelijk uitbreken. Het is code rood voor de natuur, kopt Spits op de voorpagina. Tijdens de paasdagen waren er nog genoeg mensen in de natuur... die beginnende branden konden melden. De komende dagen zijn die allemaal weer aan het werk... met alle risico's van dien. Een brandweercommandant waarschuwt mensen die de natuur ingaan, heel voorzichtig te zijn. Dus geen open vuur, niet roken en ook geen afval laten stingen, roept hij op in de krant. Zelfs een glas scherf of een verkreukeld blikje zou als een vergrootglas kunnen werken en zo een brand veroorzaken. Woedende militairen gaan hardere acties voeren... tegen de 6.000 gedwongen ontslagen die het kabinet heeft aangekondigd. De militairen weigeren nog vrijwilligerswerk te verrichten, meldt het AD. Ze mogen namelijk niet staken. Volgens de voorzitter van de vakbond AFNP, Wim van den Burg... is de boosheid groot onder het personeel. Vanaf nu gaan militairen eisen dat ze volgens de regels gaan werken... of anders schakelen ze de arbeidsinspectie in. Reken maar dat ze bij Defensie... Dat niet leuk vinden, dus van de burg. Veel militairen zijn op vrijwillige basis in uniform aanwezig bij evenementen zoals bijvoorbeeld zeel in Amsterdam. Ook bouwen ze hindernissen op bij paardensportevenementen. En daar stoppen ze dan mee, zegt de ANP-voorzitter in het AD. De jeugdlonen zijn aan het stijgen, schrijft de Telegraaf. Er wordt meer gekeken naar ervaring dan naar leeftijd. Het bedrijfsleven hoopt op die manier aantrekkelijker te worden voor jongeren. Bedrijven als Daftrux en ASML... betalen jongeren voortaan vanaf hun 23 als volwaardige vaklieden. Eerder bleven jongeren tot hun 27ste in jeugdschalen hangen. En ook twintigers die in een winkel werken, die worden steeds beter beloond. Arbeidseconoom Ronald Dekker noemt deze trend een logische reactie. Volgens hem komt er straks een tekort aan personeel... En dan moet je zorgen dat je als sector aantrekkelijk bent voor jongeren. Het is raar als je tegen iemand van 19 zegt, we hebben je hard nodig, maar je verdient beduidend minder dan iemand van 23, hadden dus ze de econoom in de Telegraaf. Volgens de Metro zijn de meeste rechters op dit moment al vrouw. En het aantal vrouwen zal alleen nog maar groeien... want onder de rechters in de opleiding is al driekwart van het vrouwelijk geslacht. Verschillende advocaten, zowel mannen als vrouwen... juichen die ontwikkeling niet altijd toe. Het gaat vooral om het beeld, meldt de krant. Stel, je komt als vader een rechtbank binnen... om te vechten voor de voogdij over je dochter. Voor je zitten drie vrouwelijke rechters... een vrouwelijke officier van justitie en een vrouwelijke givier. Nu al is de kans daarop groot, dan maak je volgens de krant maar weinig kans. Nou, ter onrechte blijkt, want uit buitenlandse studies... blijkt dat vrouwen niet anders dan mannen. De Raad voor de rechtspraak neemt dan ook nog geen stappen om die verhouding gelijk te trekken. Het gaat er vooral om dat we goede juristen hebben. Zover de krantenoverzicht. Heel erg bedankt. Zo dadelijk het laatste nieuws over Syrië. En we kijken ook even hoe het gaat met de branden in Drenthe. Dat natuurgebied bij Bovensmilder. Eh, onze verslaggever Matthijs van de Wiel is daar. We horen van hem.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 is twaalf. Op 26 april 1999 startte Gerrit de Zwaan zijn bouwbedrijf in Harderwijk. Vandaag, 26 april 2011, is hij dus precies 12. Van harte gefeliciteerd namens de Goudse verzekeringen. Gerrit kwam bij de Goudse terecht via zijn verzekeringsadviseur. Die bracht orde in al zijn verzekeringen en wist samen met ons ook de premie nog wat te verlagen. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.